Uur. Het is door Altnegens met het NOS-journaal. Polen gaat slachtoffers opgraven van het vliegtuigongeluk in 2010 in Rusland. Waarbij een deel van de regering en de legertop om het leven kwam. Een van de 96 slachtoffers was de toenmalige president, Lech Kaczynski. Zijn aanhangers geloven dat het neerstorten van het toestel geen ongeluk was. maar dat de hooggeplaatste Polen slachtoffer zijn geworden van een Russisch complot. Met het onderzoeken van de lichamen hopen ze hiervoor bewijzen te vinden. De tweelingbroer van de president en de latere premier, Jaroslav Kaczynski, zei dat zijn broer als eerste wordt opgegraven. De Thaise kroonprins wil minstens een jaar rouwen om zijn overleden vader. De 63-jarige prins Vajira Lonkorn heeft laten weten dat hij pas tot koning gekroond wil worden als deze periode van rouw voorbij is. Gisteren werd bekend dat een regent van 96 voorlopig de koninklijke taken waarneemt. Nu blijkt dat dat dus voor zeker één jaar zal zijn. Afgelopen donderdag overleed koning Boemipol op 88-jarige leeftijd. Hij was de langstzittende vorst ter wereld. Bij een brand op een woonboot in Zwolle zijn twee mensen omgekomen. De brand brak rond half drie vannacht uit. Toen de brand weer aankwam waren de twee bewoners en hun hond al overleden komende nacht beginnen twee Chinese astronauten aan een missie van 33 dagen. Dat is de langste missie van de Chinese ruimtevaartgeschiedenis. Het ruimteschip van de twee wordt gelanceerd vanuit de Gobi-woestijn. Na twee dagen moeten ze aankomen bij het nieuwe Chinese ruimtestation Tiangong 2... dat vorige maand in een baan om de aarde werd gebracht. <coughs> Pardon. De astronauten zullen testen of het station geschikt is voor een nog veel langer verblijf in de ruimte. Ook doen ze wetenschappelijke en medische experimenten. Het weer, vandaag zon, blijft ook droog. Het wordt bijzonder zacht. 16 graden op de Wadden en mogelijk 20 in het zuiden. Vanavond raakt het bewolkt, maar het gaat pas vannacht regenen. Vanaf morgen is het dan wisselvalliger. Middagtemperatuur daalt naar 12 graden later in de week. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er staat een file op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij Knoop het Gorkum, 2 kilometer. Vertraging bijna 10 minuten.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 op deze mooie zondag. Welkom aan alle luisteraars in Zandvoort en buiten Zandvoort, op het internet, in het buitenland. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb een uh, mooie lijst uh, met uh, prachtige nummers voor u voor vandaag. Het eerste nummer wat u gehoord heeft is van Mahant Papa. Hij is een, um, een, uh, een Amerikaanse jazzpianist, uh, Excuus, een uh, Amerikaanse jazz, alto-saxofonist en een uh, schrijver. Hij heeft vele nummers geschreven. Hij is van um, Indiaanse uh, ouders, maar heeft zijn hele leven al in uh, Amerika gewoond en gewerkt. En hij heeft een album opgenomen in 2015, geheel gewijd aan Charlie Parker. En het album heet Bird Calls. Bird, Charlie Bird is, de, is zijn bijnaam. En alle nummers zijn eigenlijk op, Zijn uh, nummers van Charlie Parker, maar opnieuw... Um, ja, opgenomen door uh, Rudrish en papa. Hij heeft eigenlijk de muziek ontleed en zijn eigen interpretatie aan, uh, aan de nummers gegeven. U heeft geluisterd naar het uh, nummer Sure Why Not. We gaan verder met Herbie Nichols. Herbie Nichols was een Amerikaanse um, jazzpianist en schrijver. Hij heeft onder andere het uh, beroemde nummer Lady Sings the Blues geschreven. Wat uh, groot uh, succes werd door de vertolking van Billie Holiday. Verder heeft Herbie Nichols tijdens zijn leven eigenlijk geen succes gekend. Want uh, zijn collega's erkenden eigenlijk zijn muziek niet. Pas na zijn, uh, na zijn dood is hij eigenlijk bekend geworden. Als een uh, begnadigd uh, jazzcomponist. U gaat luisteren naar het nummer um, Shuffle Montgomery. Het komt van een uh, verzamelalbum, The Blue Note Complete, Herbie Nichols. Barbie Nichols met de Shuffle Montgomery. Het volgende nummer is van het Quartetto Trevi met Maxi Ionata. Maxi Ionata, die kent u misschien, hij heeft een aantal weken geleden hier in Zandvoort opgetreden. Ze hebben een album uitgebracht in 2009, dat heet Nightwalk. U gaat luisteren naar een nummer, dat heet Greensleeves. En naast Maxi Ionata op tenorsaks hoort u onder andere Robert Terenti op piano. En luistert u vooral en kijk of u ook de invloeden van John Coltrane herkent. Quartetto Trevi met Maxi Ionata. Ik heb twee nummers voor u klaarliggen. De eerste is van Freddie Hubbard. Freddie Hubbard, een Amerikaanse trompetist. Hij heeft grote naam gemaakt toen hij uh, met Art Blakey in de Jazz Messengers ging optreden. En is in 1964 een eigen uh, pad gegaan en heeft daarin ook grote successen behaald. Ik heb een nummer uitgekozen van um, een album van hem uit 1961. Het heet Minor Mishap. Het is gelijknamige, uh, uh, nummer van, het van hetzelfde album. En u gaat luisteren naar Freddie Hubbard op trompet... Pepper Adams op bariton sax... en Willie Wilson op tromboon... Duke Pearson op piano... Lex Humphries op drums. Daarna ga ik verder met een uh, nummer... waar ik uh, na afloop nog wat over ga vertellen. Het is van volledig Nederlandse inbreng. Dus eerst Freddie Hubbard en daarna een uh, verrassing... heeft geluisterd eerst naar Freddie Hubbard... met het nummer Minor Mishap... en daarna naar de Beats Brothers. Jawel, de Nederlandse gebroeders Beets. Alexander Beets op de Noorsax... Peter Beets op uh, piano... Marius Beets op bas. En uh, ze werden vergezeld door Hans Dekker op drums... Benjamin Herman op altsax, Ruud Broos op trompet... Ben van den Dungen op de Noorsax... Rolf Delf Vos op de Noorsax... Jan Menu op Tonsax en Jarmo Hoogendijk op trompet... Dus een geheel Nederlandse uh, samenstelling. Ze hebben in uh, 2001 een uh, album gemaakt dat heet Powerhouse. Uh, het nummer wat u gehoord heeft heet String Desire. We hebben net al een uh, nummer van Freddie Hubbard gehoord. Freddie Hubbard was een van de uh, gezichtsbepalende... Uh, en geluidsbepalende natuurlijk uh, jazzmuzikanten van de jaren 60. En samen met Lee Morgan uh, heeft hij een... Uh, Grote invloed uitgeoefend. Lee Morgan, ook iemand die in Art Blakey en de Jazz Messengers meedeed... en een uh, indrukwekkende carrière heeft uh, gehad. Hij heeft in iets meer dan tien jaar tijd heeft hij, uh, heel veel albums opgenomen... en een grote stempel op de bibel op jazz gedrukt. Ik kwam eigenlijk uh, vorige week een, um, een melding op het internet tegen... dat er een nieuwe documentaire is uitgebracht over zijn leven van Lee Morgan... Hij is uh, op een beetje tragische wijze aan het einde gekomen. Hij um, zat aan de drugs, net zoals vele andere muzikanten. Ging uiteindelijk vreemd en is uh, na een optreden doodgeschoten door zijn vrouw. Maar goed, dat neemt niet weg dat hij fantastische muziek heeft gemaakt. En um, ik heb een album uitgekozen van Lee Morgan en Wayne Shorter. Het album heette Young Lions uit 1960... Het nummer wat u gaat uh, wat u gaat luisteren is uh, That's Right. luistert naar Lee Morgan op trompet. Vergezeld door Wayne Shorter op de Noorzak. Frank Strozier op Altsax. En Bobby Timmons op piano met Bob Crenshaw op Bas. Helaas duurt het nummer veel te lang voor deze uitzending. Het is niet anders. We gaan uh, een klein beetje een andere kant op. Eerst heb ik nog een nummer voor u van Sam Rivers. Um, het komt van zijn album Contours uit 1965 en het heeft een uh, prachtige naam. De Malefilius Cacophonie. luistert naar Sam Rivers. Hij is een uh, Amerikaanse jazzmuzikant en componist. Hij speelt op vele instrumenten, waaronder de sopraan en tenorsax, de basclarinet, fluit, harmonica en de piano. Ik ben dan weer bijna toegekomen aan het laatste nummer van uh, het eerste uur van CFM Jazz. Maar voordat ik daar aan ga beginnen, eerst graag uh, wil ik u nog iets anders vragen. We zijn op zoek naar uitbreiding van ons team... Dus mocht u iemand kennen... of mocht u zelf interesse hebben in jazz... en zou u het leuk vinden om er iets mee te doen... neem contact op met ons. U kunt uh, bellen nu naar de studio. U kunt ook via Facebook bijvoorbeeld... Uh, contact met ons zoeken. Of via de website van CFM. Op Facebook is er een aparte groep... voor CFM Jazz. Um, nogmaals, mocht u zelf... Uh, interesse hebben in jazz... en vindt u het leuk om er iets mee te doen... of kent u iemand... Laat het ons weten en uh, we op alle mogelijke manieren uh, kunnen we daarin uh, ondersteunen. Het laatste nummer wat ik ga draaien uh, voor dit uur is van Frank Sinatra met uh, Duke Ellington. Ze hebben een album opgenomen, uh, hun eerste en lang verwachte album destijds in 1968. Het heet Francis A. en Edward K. Het was een album waar hoge verwachtingen van waren. Ze hebben het niet waar kunnen maken, omdat eigenlijk... Uh, Duke Ellington um, al een, be een beetje over zijn hoogtepunt heen was op dat moment en Frank Sinatra eigenlijk meer op dat moment richting de pop bezig was. Um, Desondanks heb ik er toch een leuk nummer van gevonden uh, op dit album. Gaat u luisteren naar Sunny Frank Sinatra met Duke Ellington. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one, shines so sincere Sunny one so true, I love you Sunny, sunny, thank you for the sunshine bouquet You brought my way. You gave to me your all and all. Now I feel just about ten feet tall, sunny one, so true. I love you. Sunny, sunny, thank you for that smile upon your face. Sunny, sunny, thank you for that gleam that flows. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9